Zoiets leest want als je elkaar niet meer vertrouwen kan, wat blijf je dan? Zo is het op mijn neer. Als je elkaar niet meer vertrouwen kan, dan blijf je nergens meer. Als je elkaar niet meer vertrouwen kan, wat blijf je dan? Zo is het op mijn neer. Als je elkaar niet meer vertrouwen kan, dan blijf je nergens meer.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 Is het ook, als je elkaar niet meer vertrouwen kan Dan blijf je nergens meer Stel maar voor, er breekt ergens een brand uit In de brandweerluis steken geen hand uit De politie komt ook, maar bij het zien van de rook Raadt hij haastig de andere kant uit Dan zeg ik, het wordt tijd Voor een andere overheid Want, als je elkaar niet meer vertrouwen kan Als je me kan niet dan blijf je nergens meer. Maar als je me kan niet meer vertrouwen kan, waar blijf je dan? Zo is het ook manier. Als je me kan, je meer. Je nie meer kan je dan, je niet meer vertrouwen kan, dan blijf je nergens meer. Als je me kan niet meer vertrouwen kan, waar blijf je dan? Zo is het ook manier. Als je me kan niet meer vertrouwen kan, dan blijf je nergens meer. Als je me kan niet meer vertrouwen kan, waar blijf je dan? als je me niet in vertrouwen kan, dan blijf je meer. Als je me niet vertrouwen kan, dan blijf je dan Zo is het op als je me niet meer vertrouwen kan.